8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goeiemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Russische roulette met de blusdeken. Het is maar de vraag of er vuur mee geblust kan worden. En Campina Topman het hart over de stijgende melkproductie. Eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. In Rusland is een van de twee leden van de punkband Pussy Riot vrijgelaten. Het is Maria Alyokhina.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 en bij twee blusdekens blijft het plastic van de verpakking aan het deken zitten. Zometeen in het Radio 1-journaal hoort u meer... hierover van de Voedsel- en Warenautoriteit. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast... zijn op de eerste dag meer dan 2000 klachten binnengekomen. En dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Het meldpunt werd gisteren gelanceerd door een aantal lokale GroenLinks-fracties. GroenLinks-wethouder Arno Bonte is een van de initiatiefnemers. Hij vindt dat de Tweede Kamer te weinig doet tegen vuurwerkoverlast...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 Christie vindt dat minister Ploemen de energiebedrijven moet dwingen... om de situatie in de steenkoolmijnen te verbeteren. Een Brits passagiersvliegtuig heeft gisteravond een gebouw geraakt... op de luchthaven van Johannesburg. Het toestel van British Airways was aan het taxiën toen het misging. Op foto's die op Twitter zijn verschenen is te zien... dat een deel van de rechtervleugel dwars door het gebouw is gegaan. De 189 passagiers zijn allemaal in veiligheid gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.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 Alleen geest met de verkeersinformatie. Er staat file op de A76 van Geleen naar Heerlen... tussen Spouwbeek en Nut, 4 kilometer. Er zijn daar twee ongelukken gebeurd. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. De weg is dicht tussen Schinnen en Nut... en dat gaat waarschijnlijk tot een uur of negen duren. Verkeer richting Duitsland, richting Keulen om precies te zijn... kan het beste via Venlo rijden over de A67 en de A61. Dat is de Duitse A61. Dan ook nog nieuws van de spoorwegen. Door een seinstoring rijden er van en naar Amersfoort... namelijk minder de vertraging loopt op tot een uur. En dan ook nog nieuws uit Amersfoort, want daar wordt het ziekenhuis verhuisd. We zijn erbij. Onze verslaggever Josephine Trehy. meldt zich zo rond de klok van kwart over acht. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Joronics presenteert...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 u heeft nog maar acht dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Als u geen goed passende deksel heeft, dan kunt u een blusteken gebruiken als alternatief. Legt u de deken van u af over de panhein, drukt u hem goed aan en de brand zal stikken. Maar dat is helemaal niet zo, waarschuwt vandaag de Voedsel- en Warenautoriteit. Want de meeste blusdekens werken niet en een deel ervan vat zelfs vlam als ze in aanraking komen met vuur. Meneer Brugging is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meneer Brugging, een blusdeken die vlam vat, hoe kan dat nou? Ja, we waren we ook een beetje verbaasd over toen we tegenkwamen. Maar vier van de twaalf uh, uh, gaan in brand. Ja, maar hoe kan dat? De vier van de twaalf. Uh, uh, die hebben allemaal het keurmerk, toch? Nou, ik weet niet of ze het keurmerk hebben. Wij hebben gewoon onderzoek gedaan naar twaalf dekens. We hebben gewoon een, een, een breed deel van de markt hebben gepakt. En gekeken van, zijn die geschikt voor uh, uh, olie- en vetbranders dus in de keuken?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 Uh, maar de dekens die in brand gaan, die moet je er niet voor gebruiken. Nee, maar goed, je koopt zo'n ding, ook vanwege dat spotje wat we net lieten horen. Omdat ja. je dan denkt dat dat zal, uh, zal helpen. Maar dan, ja. kom, maar dan kom je in de winkel. Maar uh, Hoe weet ik vooraf, hè, als ik voor dat moment sta dat ik het moet aanschaffen... dat ik een goede koop? Dat is lastig. Dat moet, je, dat moet dus de verkoper moet dat weten. Want degene die zoiets verkoopt of die zoiets op de markt brengt, die is verplicht om iets op de markt te brengen wat veilig is en wat zijn werk doet. Ja, maar is er een soort lijst met waarop staat van uh, merk A, merk B, merk C, dat durft wel. En D, E en F durft niet? Nee, wij hebben alleen maar een, uh, een lijst van twaalf uh, dekens die, uh, die we onderzocht hebben. En de wet staat ons niet toe om daar de namen van bekend te maken. Om, omdat je daarmee ook een hele hoop dekens die niet zijn getest, daarmee een soort schijnveiligheid biedt. Ja, maar wie uh, mag dat wel publiceren? Of... Uh, niemand. Uh, maar dan blijf ik al over met die vraag van hoe weet ik zeker uh, dat die deken het doet. Dan moet je terug naar de winkel. Ja. Uh, je kunt ook altijd contact zoeken met de brandwondenstichting. Uh, die weten welke dekens zij adviseren. Uh, maar op zich kunnen wij niet uh, van tevoren zeggen van uh, uh, koop deze deken. Dat is, uh, dat, dat, omdat wij dus niet de hele markt hebben onderzocht. Nee, maar de brandwondenstichting doet dat wel.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 En dat hebben zij uh, volgens mij op zich genomen. En we gaan begin volgend jaar kijken of dat ook inderdaad is gebeurd. Ja, dus de brandorganisatie van, uh, van die dekens, die moet eigenlijk met iets komen? Ja, uiteindelijk moet de, de, de producent met iets komen. Die moet met een deken komen die doet waar hij voor bestemd is. Goed, en als u niet uh, weet, zeker weet van of uw deken veilig genoeg is... dan is uw advies terug naar de winkel. Ja, en hij is natuurlijk altijd wel te gebruiken voor andere branden dan vetbranden. Dus bijvoorbeeld in je woonkamer als je kerstboom in brand gaat. Ja, dat is ook wel handig deze dagen om te weten. Meneer Brugink, ik uh, dank u wel. Oké. Okay. Goedemorgen. Dan gaan we het hebben over de gaswinning. Alleen de NAM doet onderzoek naar de toekomstige zwaarte van aardbevingen in Groningen. Afgelopen weekend stelden onderzoeksinstellingen TNO en experts van de TU Delft... dat dat onvoldoende is. Ze willen namelijk een nationaal onderzoeksprogramma. Kamerlid voor de Partij van de Arbeid is Jan Vos. Goedemorgen. De wetenschappers vinden uh, dat zij betrokken moeten worden bij een onderzoek naar aardbeving door middel van een nationaal onderzoeksprogramma. Uh, Bent u daar ook voor? Uh, nou, op dit moment is het uh, zoals we het al een uh, internationaal programma hebben. Zijn ook deskundigen van bijvoorbeeld MIT uit de Verenigde Staten. En zie je de onderzoeksinstituut uh, daar zijn daar het onderzoek uh, betrokken. Naast uh, TNO, uh, op de TNO, Stussen op Romeinen. En ook bijvoorbeeld Academie, die eigenlijk rapportages doen. Uh, het, het, dus het, het lijkt wel alsof u. Mag ik u even onderbreken? Want uh, de telefoonverbinding is niet helemaal aardbevingsproef. Ik weet niet of u misschien bij het raam kan, uh, kan gaan staan. Ik sta op u... dit moment bij het raam. U staat bij het raam. Nou, en op het moment dat u weer gaat praten, uh, klinkt het weer wat beter. Ik vroeg dus, want u begon over een internationaal uh, onderzoeksprogramma. Maar ik had het over een nationaal onderzoeksprogramma. Nou, ik, kijk, wat ik heb begrepen is dat, er, um, dat men pleit voor meer en uitgebreider onderzoek. En onafhankelijk? Uh, ik, ik denk, ik, en onafhankelijk. Uh, dat, is, dat vindt op dit moment, uh, ik wil het even wijzen op dit moment, het onderzoek wat nu plaatsvindt, dat het onafhankelijk is. Op verzoek van de Kamer is daar uh, onafhankelijke borging bij aangebracht. Onder meer door ook internationale onderzoekers uit de Verenigde Staten van MIT een van de meest genomineerde instituten in de wereld daarbij te betrekken. En het is ook zo dat in Nederland uh, verschillende instanties... verschillende verantwoordelijkheden hebben. Het uh, SODM staat zultig op de mijnen. Die yeah. hebben een eigen verantwoordelijkheid. KNMI uh, doet eigen onderzoek. TU Delft kan eigen onderzoek doen. En uh, uh, je hebt de NAM zelf en ook nog TNO. Het is wel zo dat um, die gegevens natuurlijk allemaal... uit dat veld van de NAM moeten worden gehaald. Dus daar zit een, zeker, uh, informatie in, ja, zit een zeker informatievoorsprong bij de NAM zelf... Ja, maar dat is juist de kritiek. De kritiek komt van TNO, komt van de TU Delft. Die zeggen van ja, uh, maak dat nou breder. En zorg dat je ook gewoon echt alle schijn vermijdt. Ja, de Kamer die wacht op dit moment op de elf onderzoeken die gedaan worden in het Groningenveld. Die in januari naar de Kamer toegezonden zullen worden door minister Kamp. De manier waarop die onderzoeken zijn ingesteld daar ben ik zelf als Kamerlid bij betrokken geweest. En het is echt, daar is de onafhankelijkheid heel goed bij geborgd, Nogmaals, het is zelfs internationaal geborgd. Ze kijken mensen echt mee of dat het wel nou goed gebeurt. Ik kan me overigens wel voorstellen dat als die onderzoeken er zijn... de minister heeft een besluit genomen en dat besluit is in de Kamer eh, besproken... en al dan niet geaccordeerd, dat dan vervolgonderzoek nodig is. Kijk, we spreken hier over een van de grootste gasvelden ter wereld. Het gaat om een oppervlakte van 900 vierkante kilometer... op drie kilometer diepte. En die gashoudende laag moet je voorstellen, die is ongeveer 100 meter hoog. Yeah. En dat betekent dus, zeker in een toch relatief gebied als Groningen dat we over een unieke situatie spreken. En het is nooit eerder in de wereld voorgekomen... dat de mens op zo'n ingrijpende manier... Eh, met de natuur is omgegaan om fossiele grondstoffen eh, te winnen. Ja, maar niet als het gaat om gas. Uniek dus of is iets wat je heel zorgvuldig moet monitoren. Ja, wel, nee, dit is allemaal zorgvuldig uniek of niet uniek. De enige vraag die gesteld wordt is van... verbreed het nou, maak er een nationaal onderzoek van. Want het voelt een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt. Ah, nogmaals, dat is dus niet zo. Ik heb zelf in de Kamer gevraagd om, uh, om onafhankelijke mensen en ook een onafhankelijk uh, sturingscomité daarbij te betrekken. Uh, dat, zal ook, dat comité zal ook onafhankelijk uh, rapporteren, die stuurgroep. En onafhankelijk betekent... betekent ook financieel onafhankelijk? Betaalt het Rijk het dan? Of, uh, zijn ze het, wordt nog steeds... betaald, het wordt betaald door de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid wordt, betaald door de, de, de, uh, wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer, de Staten-Generaal, als u daar geen vertrouwen meer in heeft. We zijn natuurlijk heel ver weg, maar u bent de vrije pers... en u kunt ons natuurlijk gewoon eens controleren. U kunt ook meeleven. U moet niet zo boos worden. Ik stel alleen maar de vraag hoe het in elkaar zit. Uh, en, en u, he, u, u vertelt van, uh, dat het onafhankelijk wordt betaald door het Rijk. Dan heeft u daar toch gewoon een goed antwoord op gegeven? Het antwoord is... of dat het antwoord goed is, is aan u. En de manier <laughs> waarop ik het formuleer, die is aan mij. <laughs> dat is helemaal waar. In ieder geval zijn we weer wat wijzer geworden. Meneer Vos, ik dank u wel. Ik wens u een hele prettige dag. Dag. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna kwart over acht. Ik wil u even mee terugnemen naar Rotterdam, naar april van dit jaar. Ja, we horen katten en honden, maar bij de...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 Ja, het klinkt allemaal gek, maar het is wel werkelijkheid. Je ziet wel dat de mensen er eigenlijk een huis die nemen... en dan weet niet wat de gevolgen zijn. Er is de hond, Hallo de hond. Freek was dat. Met Myno Remmers natuurlijk, die de reportage maakte eerder dit jaar. Tijd om eens terug te gaan naar hoe het er nu voor staat. Verslaggever Henrik Willem Hofs die ging kijken of de situatie nu... we spreken acht maanden later, in Rotterdam inmiddels is verbeterd. Zullen we bij de katten gaan beginnen? Ja, is goed.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 Springsteen. Everybody's got a hungry heart. We gaan even naar Amersfoort, want vanochtend vroeg om vijf uur al zijn ze begonnen met de verhuizing van het Meander Medisch Centrum. Josephine Trehi, die is van de oude naar de nieuwe locatie, mee verhuisd als het ware. Josephine, en de patiënten zijn ook veilig aangekomen? Ja, die komen hier steeds. Uh, in groepjes worden die hier binnengebracht. Frank de Rij is van het ziekenhuis. U was er vanochtend al om vijf uur bij, hè? Ik was er vanmorgen om vijf uur bij. Ja, toen zijn we begonnen met uh, de verhuizing. Absoluut. En de eerste patiënt heeft u uh, begeleid? Ja, ik ben met de eerste patiënt meegegaan. Uh, op zich een uh, hele zieke, zieke patiënt. Uh, heel indrukwekkend om uh, met die meneer in de ambulance samen hier naartoe te gaan. Dat is echt onze allereerste klinische patiënt. Dus een hele, hele bijzondere ervaring. Ja, hoe was het met hem? Ja, het was uiteindelijk goed. Hij was uh, heel blij dat hij. Uh, dat ...dat hij mee kon en uh, erg benieuwd naar het nieuwe huis. En, uh, hij is ook blij aangekomen, dus dat was heel goed. Ja, ik ga zo direct naar boven om uh, wat patiënten te spreken... ...maar nu staan we nog even op de gloednieuwe, een kwartiertje geleden geopende spoedhuisende hulp. Uh, de eerste twee patiënten kwamen trouwens al binnen. Ja, dus uh, we zijn om acht uur open gegaan en uh, twee mensen kwamen eraan. Dat is op zich voor die patiënten natuurlijk uh, vervelend. Maar, maar vooral was gevallen, leek het, zat, uh, wat wat uh, bloed in haar gezicht. Ja, precies. Nou, Die uh, gaan we zeker goed helpen en uh, daar gaat het vast uh, zometeen weer heel goed mee. Maar goed dat de spoedeisende hulp ook open is. Heel belangrijk. Wat ik zeg, de gloednieuwe, de, alles blinkt en de muren zijn vol met frisse blauwe vierkantjes. Daar is over nagedacht natuurlijk. Klopt, klopt. Dat is het hele huis. We hebben heel veel frisse kleuren, belangrijke kleuren. Dat is herkenbaar in het ziekenhuis. We weten gelijk waar de spoedeisende hulp is. En, maar ook op de afdelingen maken we ook gebruik van kleuren. Zowel voor patiënten als voor bezoekers om precies te weten waar, waar je bent in het ziekenhuis. Dus, uh... Ik ga nu naar boven naar de patiënten. Dank okay, u wel. Oké, ja, heel goed. Dank je. Leuk. Jozef Intrehi, na negen uur hoort u haar nog een keer. U hoorde deze ochtend al: het gaat goed met de melkproductie dit jaar. Volgens voorspellingen is die met zeker 5% gestegen. Het lijkt erop dat boeren al met een schuin oog naar 2015 kijken. Dat is het jaar dat het melkquotum wegvalt. Veel boeren van willen vanaf dat moment meer melk gaan produceren. Kees het hart is, bestuursvoorzitter van het zuivelbedrijf Friesland Campina. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat verwacht Friesland Campina de komende jaren van de melkproductie? Gaat die exploderen? Nee, niet exploderen. Maar we denken wel dat die gaat stijgen... na de afschaffing van de quota in 2015. We denken, als je het over periode van, zeg periode maar, tussen 2010 en 2020 neemt... dat die ongeveer anderhalf procent, twee procent zal stijgen... met een piek in 2015 en 2016. Ja, en kunnen alle Nederlandse koeien dat, hè? Ja, we denken ook wel dat wat meer koeien komen. Ja. gemiddeld bedrijf heeft nu 80, 85 koeien. En we denken dat dat ongeveer naar de 100, 110 gaat. Ja, je zal dus een soort schaalvergroting zien. Schaalvergroot is een groot woord. Het blijven nou, ja, uh, relatief kleine bedrijven. Uh, ja, Vergelijk 15... met Amerika, bedoelt u? Ja, het zijn allemaal uh, zeg maar één of twee persoonsbedrijven. Uh, familiebedrijven zou je beter kunnen zeggen. En die hebben nu 85 koeien en dat worden er misschien 100. Dus 15 koeien erbij. En dat betekent ook grotere stallen. Iets grotere stallen, maar willen wegblijven van de wat ze dan noemen megastallen, de hele grote stallen. Ja, want die discussie krijg je natuurlijk altijd. En je krijgt die discussie over moeten de koeien in de wei? Ja. Nou, de discussie. De, de, de samenleving wil graag de koeien en wij zien. Um, en wij willen daar graag aan beantwoorden. Dus wij stimuleren de koeien erbij. Ja, Want we hoorden een reportage van uh, Jeroen Schutheiser. Ja. Hij was langs geweest bij melkveehouder Hettinga. Ja. Daar komen de koeien in ieder geval zeven weken per jaar uh, naar buiten. Is, is dat genoeg? Of zegt u van nou, het kan nog wel wat meer. Nou, iedere, iedere ondernemer, want boeren zijn ondernemers... die maken hun eigen keus. Maar wij stimuleren om het 120 dagen per jaar te doen. 120 dagen per jaar? En dan 6 uur per, per dag. Dat is eigenlijk 4 maanden. Ja, precies. Dat is dus meer dan die 7 weken. Ja. Ja, ja. Ja. Maar uh, zijn dat ook regels waar de boeren aan moeten voldoen? Uh, wat u betreft of is het een vrijwillig contract? Nou, elke boer of uh, wat we, uh, ondernemer die maakt zijn eigen afwegingen erin. Maar als het gaat om een bepaalde toeslag die wij geven... dan willen we graag 120 dagen die 6 die uur per dag. ja En dan krijg, en dan dan krijg je de, de toeslag. Dan krijg je de toeslag bovenop laat maar zeggen de melkprijs die ja. toch, toch al redelijk hoog is. Hè? Ja. Is die niet aan de hoge kant? Ik hoor boeren namelijk altijd klagen op het moment dat het laag is. Ik denk, dat de ondernemer is vragen op het moment dat die hoog is. Nou, de boer vindt het natuurlijk mooi. Ja. Uh, en voor de onderneming betekent het dat wij uh, ja, hogere kosten hebben voor, uh, voor onze melk. Waardoor we dus uh, onze prijzen moeten verhogen. We moeten zorgen dat we dat op de een of andere manier in de markt terugverdienen. Maar dat gaat goed. Dat gaat goed, dus het is niet aan de hoge kant. Zal die prijs blijven stijgen? Nou, blijven stijgen is... Hij, hij zit nu op een, een recordniveau. Het is altijd moeilijk om dat te voorspellen. Wat je wel ziet in de wereld, hè, want het is eigenlijk een wereldmarkt... dat uh, de vraag nog steeds aan het toenemen is. Met name door Rusland en China. Uh, en de productie uh, ongeveer gelijk blijft. En uh, in de komende jaren wel iets gaat stijgen. Maar vraag en, uh, en aanbod liggen relatief gespannen bij elkaar. Dat betekent dat het nog wel eens wat hoger zou kunnen, zijn, uh, zou kunnen gaan. Uh, en uh, ook het begin van 2014 zien we relatief hoge prijzen. Nee. Kunnen we daar al goed van profiteren als Nederland uh, zijnde? Ja. Uh, met name China, die vraag daar. Ja, dat doen we ook. Uh, uh, wij als bedrijf... Uh, Exporteren veel, maar we hebben ook uh, 28, in 28 landen zijn we actief met productie. Dat betekent dat er veel melk en melkproducten vanuit Nederland uh, naar heel veel verschillende van onze locaties gaat. Uh, en u moet bedenken dat uh, 7% van de positieve Nederlandse handelsbalans... Uh, komt van uh, een bedrijf als Friesland Corbina. Ja, want we moeten het van de export uh, ja. uh, hebben. Uh, daar bent u vooral uh, bij. Maar eventjes uh, nog, nog, nog naar China. Want in het begin van het jaar hoorden we daar heel erg veel uh, over, hè, over. Met name die melkpoeder. En dan ging het vooral over Chinezen die in Nederland winkels ja. melkpoeder kochten. Ja. Uh, kunt u op een of andere manier uh, iets betekenen voor de vraag uit China? Ja, dat doen we. Uh, wij exporteren heel veel naar, uh, naar China. We hebben daar het merk Frizo. Uh, en dat groeit enorm goed. En wij hopen eigenlijk rond 2015, 2016 al een miljard omzet uit te doen. Ja. En de productie, zal die ook op uh, termijn worden overgeheveld naar China? Overgeheveld niet, uh, maar het zou wel kunnen zijn dat wij ook gaan produceren in China. De Friso, uh, de, de belofte eigenlijk aan de Chinese consument is dat het melk uit uh, uh, Nederland is. Uh, geproduceerd uh, door Nederlandse koeien in de Nederlandse wei in de Nederlandse omstandigheden en in de Nederlandse fabriek. Ja, dus de Nederlandse boeren hoeven zich daar nog geen zorgen over te nee, maken? Zeker niet. Want, nou ja, wat je vaak ziet is dat de Chinezen maken alles na... dus dan kunnen de Nederlandse koeien ook wel namaken, zou ik maar zeggen. Nou nee, ja, maar het vakmanschap van de Nederlandse boeren... staat toch wel heel ver uh, boven nog dat uh, in vele andere landen in de wereld. Dat is één. En hier hebben we ook wel de natuurlijke condities. We hebben gras, we hebben water. Uh, en uh, dat uh, is toch iets wat in vele landen niet voorkomt. Ja. Bent u blij eigenlijk dat de quotering wordt afgeschaft? Is dat dat goed? Ja, het is voor met name onze leden, wat nogmaals boeren, maar ook ondernemers zijn, die willen groeien. En zeker nu het zo is dat de wereldbevolking stijgt. We gaan toch naar 9 à 10 miljard mensen. Dat betekent ook consumenten. De middenklasse is aan het stijgen of groeien. En dat betekent dat er eigenlijk veel meer vraag naar eiwitten is. En ja, dan is dat heel goed voor zuivel. Ja. Nou ja, het is destijds ingesteld ergens in de jaren 80, volgens ja. mij 1984... Ja. minister Gerrits Braks was toen nog minister van, van Landbouw... Ja. omdat er overproductie was. Er waren melkplassen, boterbergen. Het zijn woorden uit een ver verleden... maar het zijn wel een beetje doemscenario's in, in Europa. Ontstaan die dan, dan weer? Of is het mechanisme nu zo veranderd... dat we daar ons geen zorgen meer over hoeven te maken? Het mechanisme is misschien niet veranderd, maar de vraag is veranderd. Dus in dat opzicht de opkomende vraag van China, Rusland... maar ook andere landen in Zuidoost-Azië... wij zijn ook sterk in Nigeria... Uh, waar er veel meer vraag naar zuivel is. Waar mensen het nu ook uh, kunnen betalen. Dat was natuurlijk in de jaren tachtig uh, van de vorige eeuw echt anders. Uh, en dat betekent ook dat er uh, betere vooruitzichten zijn. Dus wij, wij denken niet in termen van uh, boterbergen. Nee. Maar uh, goed, de melkproductie wordt vrijgegeven in 2014. Ik moet even nadenken. 2015. 15. April, 1 april. Nee, ja. maar 2014 wordt een goed jaar. Zo wou ik het zeggen. Oh ja. ja. U ziet het met vertrouwen tegemoet. Absoluut. Meneer Het Hart, ik dank u wel dat u in de studio wilde onderkomen. Kees Het Hart was gaan dat, gaan. bestuursvoorzitter van zuivelbedrijf Friesland Campina. Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Philips Smart TV met 107 cm beeldscherm en geïntegreerde wifi. Nu van 599 voor slechts 459 euro. En met gratis 45 maanden garantie. Expert begrijpt het.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 In Rusland is een van de twee gevangenleden van de punkband Pussy Riot vrijgelaten, Maria Aljochina, zo heet ze. Ze heeft naar aanleiding van de nieuwe amnestiewet gratie gekregen. Aljochina zat sinds vorig jaar februari vast voor het zingen van een anti lied in een kathedraal in Moskou. In augustus kregen zij en een ander bandlid twee jaar gevangenisstraf. Een derde lid van Pussy Riot kreeg toen een voorwaardelijke straf. In Amersfoort is de verhuizing aan de gang van het Meander Medisch Centrum. Bijna 130 patiënten worden van de huidige twee locaties overgebracht naar een nieuw pand. Als alles goed gaat, dan is iedereen aan het begin van de middag verhuisd. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn op de eerste dag meer dan 2000 klachten binnengekomen. Zo ongeveer evenveel als vorig jaar. meldpunt is gisteren gelanceerd. Het gebeurde door een aantal lokale GroenLinks-fracties. Die vinden dat de overheid te weinig doet tegen de overlast door vuurwerk. En als het aan GroenLinks ligt, dan mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken bij professionele shows. Vorig jaar kwamen bij het meldpunt in totaal 82.000 klachten binnen. En in België hebben zo'n 350 Afghaanse asielzoekers de nacht buiten doorgebracht voor het stadhuis van Bergen. Ze eisen een gesprek met de premier Di Rupo. Di Rupo is niet alleen premier, maar ook burgemeester van de Waalse stad. Ze willen de garantie dat ze niet worden uitgezet en ze eisen een verblijfsvergunning, desnoods een tijdelijke, zeggen ze. Dat zijn de hoofdpunten. In Engeland hebben ze weer waarschuwingen, zie ik Michiel Severin van Weerplaza. Dat hebben we in Nederland nog niet. Jawel, wij hebben ook code geel. Code geel. Uh, die code geel die, uh, is gisteren eigenlijk al uitgegeven. Gisteren hadden we ook zware windstoten en uh, is gecontinueerd. Maar de tekst luidt dat het vanaf vanavond pas begint. Dus uh, op dit moment, feitelijk, is alles nog op groen, Want er is nu nog niets aan de hand. In Engeland al wel, Daar ligt een hele diepe depressie bij Schotland. Die uh, kerndruk die daalt in de loop van de dag tot onder de 930 hectopascal. Nou, iedereen die een barometer thuis heeft, die moet maar eens kijken of die waarde erop staat. En ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken, die waarde staat er niet op. Het is een extreem laag, uh, lage drukgebied. Zorgt daarvoor een zeer zware storm. En bij ons gaat het vanavond dus los. De wind neemt dan toe naar windkracht 9 op zee. Af en toe windkracht 10 in de loop van de nacht. Dat is een zware storm. Maar doordat de wind uit het zuiden waait en niet bijvoorbeeld uit het westen... hebben we er in het land toch iets minder last van. Zuidenwind betekent wel windkracht 7h8 in het binnenland. Forse windstoten, dus het wordt onstuimig weer komende nacht. Maar tot die tijd valt het allemaal nog mee, Bert. Vanochtend een ja. flinke zonnige periode. Vanmiddag wat meer bewolking. En dan in het westen de eerste regen. Die regen die valt nu in Wils, Dus het gaat allemaal razendsnel. En uh, het is 23 december. Dus zeg eens even iets over 25 december. Dat is over twee dagen. En weer wat, dan, wat, wat we dan krijgen is eigenlijk... dat we nog steeds met deze storing te maken hebben. Morgen de hele dag regen. Stevige wind, zeer zacht. 9 tot 11 graden. En woensdagochtend, eerste kerstdag... dan trekt die regen weg woensdagmiddag is het dan grotendeels droog. Misschien een lokaal buitje, maar zeker ook af en toe zon. Temperaturen dan rond de 7 graden. In de nacht, na tweede kerstdag, trekken er we dan weer een paar buien over het land. Die trekken donderdagochtend weg. En dan is donderdagmiddag weer het beste deel van de dag met af en toe zon. Dus op de beide kerstdagen lekker uitslapen. En smiddags kunnen we dan prima buiten zijn. Zeg je tegen de man die vroeg op moet staan. Dankjewel, Michiel Severin. Kijk. Helene de Geest, de verkeersinformatie van vandaag. Dagelijkse files staan er niet, maar er zijn wel twee flinke ongelukken gebeurd die voor veel verdraging zorgen. Op de A2 bijvoorbeeld van Utrecht naar Eindhoven tussen de knooppunten Empel en Vught 4 kilometer. Bij Vught zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Tilburg kan daarom maar beter omrijden via Waalwijk of de A59 en de N261. In het zuiden van het land ook nog een ongeluk op de A76 van Geleen naar Heerlen. Dat levert een file van 5 kilometer op tussen Spouwbeek en Nut. Het komt omdat bij Nut de weg bijna helemaal dicht is, dus maar één rijstrook vrij. Verkeer richting Duitsland kan dus ook beter omrijden. Dat kan het beste via Venlo over de A67 en de Duitse A61. Als er één sector een turbulent jaar achter de rug heeft, dan is het wel de bankensector. Naar de ster, daarom een uitgebreid gesprek met autorabotopman rabo topman Herman Wijf.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 Komt het nog goed met de Nederlandse banken? Dit jaar was opnieuw onstuimig voor de bankenwereld. Rabobank kreeg een megaboete vanwege de Libor-affaire... en SNS moest worden genationaliseerd. Terwijl de staat ook nog altijd eigenaar is van die andere bank, ABN AMRO. Daar gaan we over praten met Herman Dijfels, oud-rabo-topman... voormalig bewindwoerder van de Wereldbank... en voorzitter geweest van diverse commissies... onder andere naar de toekomst van Nederlandse banken. Goedemorgen. Goedemorgen. Is sns reaal een geval apart of is daar toch meer aan de hand? Nou, ja, SNS was in die zin niet een uh, geval apart, uh, want ook eerder uh, Fortis en ABN AMRO uh, zijn door de staat uh, overgenomen. Uh, dus in die zin uh, ja, is het een geval te midden van uh, meerdere in de Nederlandse uh, bankaire sector. Ja, uh, misschien ook wel een geval van wat we zagen aankomen. In die zin dat uh, zeg maar, een strategie van SNS uh, een tijd lang is geweest om uh, heel diep in uh, commerciële oorlogen goed te gaan. En daar hebben ze zich ook in, uh, laten we zeggen in het buitenland nogal bijzondere. Uh, investeringsprojecten uh, in dat uh, beleid gevoegd. Mm -hmm. En dat heeft uh, de bank uh, doen kapsijzen. Ja, nou zie je um, vervolgens een, een soort reactie... die je volgens mij bij bijna alle problemen bij de banken uh, ziet de laatste tijd. Uh, noem het maar bankbashing. Ze doen niks goed, ze kunnen niks, ze willen niks. En, en dan zal ik maar eens even citeren. Het is een verzameling graaiers en oplichters. Ja, dus uh, ik, ik ben zelf uh, 15 jaar weg uit het bankwezen. Dus ik, ik heb de laatste episode allemaal niet zo meegemaakt van, van, van binnenin. Maar dat lijkt me een overdrijving. Uh, er zitten bij de banken nog heel veel mensen die. Uh, heel goed hun werk proberen te doen die het klantbelang ook hoog in het vaandel hebben staan. Uh, dus het is een, laten we zeggen, nogal onevenwichtig uh, oordeel. Ja, maar je maar, ziet wel maar... elke keer dat die reactie naar buiten komt. He? Dat is het gevoel wat een beetje in de ja. samenleving leeft. Uh, en dat, dat het klopt in die zin uh, dat er natuurlijk dingen zijn gebeurd uh, in het bankwezen op het gebied van verkeerde producten verkopen, op het gebied van te grote risico's nemen. Uh, en um, daar is het vertrouwen zeer grondig door verstoord. En we weten, vertrouwen gaat de paard en komt de voet. Dus ik, ik ben er altijd van uitgegaan na die crisis... dat de banken wel een jaar of tien nodig zouden hebben... om weer een beetje normale vertrouwensbasis terug te winnen. Ja, dat is de ene kant. Hè. Dat is het vertrouwen van laat zeggen, het grote publiek. Aan de andere kant moeten ze natuurlijk ook interne boel op orde hebben. Dan kom je uit bij wat in de mond van bestuurders heet de stresstest. Uh, luister even naar de minister van Financiën. Eurogroep-voorzitter Duiselbloem die zei gisteren bij buitenhof dat hij denkt dat die stresstesten heel goed zijn, maar hij verwacht ook geen problemen meer. Ik denk dat in veel landen het zal vallen, omdat in die landen al heel veel banken zijn gered. Bijvoorbeeld Nederland. De grootste problemen in Nederlandse banken zijn helaas al volop op tafel gekomen hebben we al uh, aangepakt. Dat geldt ook in, uh, in Engeland. Uh, in Spanje hebben we een heel bankenprogramma uitgerold. Zelfs in Griekenland is er een bankenprogramma geweest... waar banken zijn doorgelicht. Slovenië vindt nu plaats, om maar wat voorbeelden te noemen. Andere landen gaan we het zien. Bent u net zo optimistisch, meneer Wijvels? Uh, nou, ja, of ik dat helemaal ben over uh, sommige landen... denk ik eigenlijk niet. Maar mijn zicht op de huidige situatie... in het Nederlandse bankwezen is dat daar in termen van uh, versteviging van hun kapitaalpositie al heel veel is gebeurd. Uh, en ik zie dat inderdaad voor Nederland uh, met een redelijk vertrouwen tegemoet. Hoor. En ja. voor welke landen bent u uh, wat pessimistischer? Nou ja, dus, er zijn natuurlijk in de zuidelijke landen, met name Spanje, Italië, uh, Griekenland ook nog steeds, vermoed ik... Uh, Portugal uh, zijn nog wel problemen te verwachten. Maar ik moet wel zeggen, ook daar is al, uh, is al heel wat gebeurd... De balansen zijn opgeschoond. Er is extra kapitaal ingegaan. Vaak over van de overheden. Dus alles bij elkaar. Zijn, zijn we met Europa, in Europa met de banken wel behoorlijk goed onderweg. Ja, mag ik het met u ook even hebben over LiborGate, de rentemanipulatie. Had u er ooit van gehoord voordat het naar buiten kwam? Nee. In nee. Nee. Uw, uw tijd ja, dat, ging dat natuurlijk nog niet uh, op die manier. Nee. Nee, dus uh, in, in mijn tijd uh, zat Rabobank nog niet in dat zogenaamde panel van banken dat dagelijks rapporteerde over hun rentetarieven. Dat is pas, uh, ver na 2000 uh, is Rabobank in dat panel uh, gekomen. En dat de banken uh, samen, hè, want het was echt niet alleen Rabobank, het waren al die banken die in dat panel zaten, eigenlijk wat een publieke functie is. Hè, want daar gaat het om een betrouwbaar... Tarief in de banken, in de geldmarkt neerzetten. Zo misbruikte, dat had ik er eigenlijk ook niet van mogelijk gehouden, moet ik bekennen. Is dat een uh, fout omdat Rabo internationaal is gegaan, dus andersoortige mensen heeft uh, aangetrokken? Waar zit die fout? Ja, we hebben natuurlijk een, uh, in die periode een, een zekere cultuur in de financiële sector zien ontstaan. En die is ook Rabobank kennelijk binnengekomen. En de screening van mensen die in die sector werkzaam waren... Is kennelijk niet zodanig geweest uh, dat dat uh, voorkomen is kunnen worden. Ja. Was, dat, uh, was dat noodzakelijk? Moest Rabobank dat ook wel doen? Want Rabobank kenmerkte zich toch altijd. door de bank van uh, ja, de, men, de gewone mensen, de mensen uit de regio, van het platteland, uh, de coöperatie natuurlijk? Nee, dus uh, Rabobank uh, moest inderdaad ook um, capaciteit in huis hebben. om internationale geld- en kapitaalmarkt uh, te doen. Al was het maar om in Nederland uh, hypotheken en uh, bedrijfsleven te kunnen financieren. Je moest dus internationaal gaan om gewoon het geld op te halen. Ja, dat was, het, dat was nodig omdat wij in Nederland de zogenaamde funding gap hebben. Hè. Dat wil zeggen dat de banken veel minder spaargeld binnenhalen uh, dan ze aan uh, kredietverlening doen. En dat geld moest uit het buitenland worden binnengehaald. Ja. En dus dat soort mensen uh, had je nodig, die, die in die markt thuis waren. En dat waren ook de lieden die. Uh, die uh, rapportages deden over die rentetarieven... waar Libor op gebaseerd was. Ja, maar ondertussen zitten we nu wel met de gebakken peren. En er komt natuurlijk nog iets bij. En misschien komt dat toevallig bij elkaar. Uh, maar de leden van de Rabobank hebben het gevoel... dat zij er veel steeds minder toe doen. He, de bank in de regio verdwijnt. Zou dat uh, terug moeten komen? Of zegt u van dat is onvermijdelijk? Nou, punt 1. De bank in de regio verdwijnt niet, hoor. Uh, er zijn nog meer dan honderd... Heel veel uh, uh, dorpen en steden uh, uh, wordt u wel gesloten. We hebben lo lokale banken die nog een behoorlijke uh, dichtheid van kantoren hebben. Maar het is inderdaad zo, niet in alle dorpen en kleine plaatsen kunnen er nog kantoren zijn. Omdat steeds meer mensen met internet hun zaken doen en die kantoren nauwelijks nog worden bezocht. Dus als, als zo'n kantoor daar staat... En er komen nauwelijks mensen naartoe, ja, dan heeft het geen zin om zo'n kantoor open te houden. Dus het heeft ook veel te maken met het gedrag van de klanten. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het zo dat Rabobank, ja, dat weet ik echt nog van nabij, uh, is de enige bank in Nederland die zowel full-fledged uh, internet aanbiedt, als ook nog een heel dicht, een behoorlijk dicht. Uh, kantorennetwerk heeft, zij het lang niet meer zo dicht als het vroeger was. Nee, maar ze wel weer, nou ja, zoals het vroeger was, wordt het nooit meer. Daar moet je ook niet naar terug willen verlangen. Maar moeten ze dat wel in stand houden, nog, zoveel mogelijk? Uh, uh, ik vind van wel, ja. Dus uh, Rabobank moet dicht bij de mensen blijven. De, de, die bank is voortgekomen uit uh, lokale initiatieven, ooit, burgerinitiatieven, uh, is eigenlijk een ontwikkelingsinstrument, uh, is bedoeld ooit. Om in eerste instantie boeren te helpen zich, laten we zeggen, weerbaar op te stellen in de economische ontwikkelingen van de industrialiteit. Uh, dat is de kernrol van Rabobank en dat kun je alleen doen als je dicht bij de mensen blijft. Nog één vraag. Uh, ja, Piet Moerland uh, is afgetreden. Uh, er is nog steeds geen opvolger uh, gevonden. Heeft er, uh, moet hij uit de gelederen van de Rabobank uh, komen? Denkt u dat daar een goede, geschikte kandidaat is? Uh, nou, ja, ik, daar ga ik niet nee, over. Nee, ik ook niet hoor. <laughs> nee. En de, kijk, de, moet de raad van commissarissen die daar nu zit, uh, moet uh, dat werk doen. En voor zover ik weet, uh, dat lees ik ook in de krant... wordt er zowel uh, binnen de bank als buiten de bank uh, gekeken. Met name ook dat laatste. En daar zijn ze volop mee bezig. En ik neem aan dat daar in de loop van het jaar... wel een kandidaat uit naar voren zal komen. We horen het vast te zeker. Meneer Wijvels, ik dank u vriendelijk voor het gesprek. Graag gedaan hoor. Herman Wijvels was dat, oud-topman van de Rabobank. Nou, we toch al veel geld hebben. Hij is weer gevallen. El Gordo, oftewel de vette. De jaarlijkse Spaanse kerstloterij. Er was deze keer 2,2 miljard euro te verdelen onder de winnaars. De winnende nummer was 62247.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 Maria Luisa is de eigenares van de kiosk die 80 winnende loten verkocht. verdeeld over 800 deelloten over. Vos calcula unos 80 billetes que pueden ser que son décimos 800 i algo por 400.000 cada uno. Entonces es que no he hecho cálculos, no he tenido tiempo. Stel je voor zegt ze 1 tiende lot van de hoofdprijs en dat 800 keer. En elk lot is ongeveer 400.000 euro waard.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 Het getal dat goed is voor de tweede prijs. Helene de Geest. Ongeluk in het zuiden van het land. Ja, Twee ongelukken, behoorlijke ernstige ongelukken ook. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven... moest er zelfs een traumahelikopter aan te pas komen bij knooppunt Vught. Daar zijn ook drie rijstroken dicht. Er staat tussen knooppunt Empel en knooppunt Vught inmiddels vijf kilometer. Verkeer richting Tilburg kan beter omrijden... via Waalwijk over de A59 en de N261. En ook een ongeluk op de A76 van Geleen naar Heerlen. Dat gebeurde vanochtend vroeg al. Er is daar inmiddels wel één rijstrook open bij NUT... Maar er staat nog wel een behoorlijk lange file tussen Geleen en Nut nog 7 kilometer. Daar is het dus ook nog beter om te rijden. Dat kan dan het beste, tenminste, als je naar Duitsland moet, kan het, het beste via Venlo, over de A67 en de Duitse A61. Het NOS Radio 1 Journaal. In 2015 verdwijnt het melkquotum en kunnen melkveehouders meer melk gaan produceren. En dat doen ze ook, bouwers van koeienstallen. Die merken weinig van de economische crisis en ze hebben werk zat. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging op bezoek bij aannemersbedrijf Vekken in Vegelingshoort. Het stukje werk is uh, klaar van deze robotruimtes. Nou, die uh, de volgende week komen daar kunststofvloeren in en, en dan... Uh... Er komen ook melkrobots. Ja, ja. Ja, die komen hier in deze ruimtes uh, te staan. En uh, nou, dan pakken ze het oude deel, uh, gedeelte erbij. Nou, en dit is nieuwbouw. Berend Vekke. In de bouwsector is het kommer en kwel. Behalve als je voor de goede sector kiest. Ja, bij, uh, bij de boeren die gaan, uh, gaan we door. Dus daar, uh, daar, is, uh, daar is wel werk te doen. Zeker weten. We zijn in Vegelinksoord. Wat bent u hier aan het doen? Hier zijn we een bestaande stal aan het uitbreiden. Nou, dit is een bestaande stal van 77 meter lang. Er wordt uh, dik 20 meter bijgebouwd. En hoeveel koeien kunnen hier straks staan? Ik denk dat er wel 280, 300 koeien in kunnen. Ja. Heeft u nog veel opdrachten in portefeuille? Er zijn wel veel kansen. Nou, de portefeuille zit nog niet vol, dus we kunnen er nog wel, uh, wel bij hebben. Maar er, er, er zijn nog veel plannen. Dus, uh... Wat bent u aan het doen? Dit, dit wordt al helemaal staan. De rustplaats voor koeien. Het bed voor koeien. Allemaal bouten en moertjes. 2013 was een mooi jaar. Qua werkomveld, uh, wel. Ja. Wat niet dan? Nou, er is wel, nou, de marges zijn natuurlijk uh, te laag. No, maar dat is over het algemeen in de hele uh, bouw uh, no, is dat, uh, wat lastig op het moment. Maar, uh, u verdient te weinig. Nou, in principe. Ja, in principe gaat het wel, ja, kun je dat wel stellen. U ziet nu al die boeren hier al uh, uitbreiden. Nou, er wordt wel heel veel uh, gebouwd, ja. Je ziet het hier rondom. Bent u de baas zelf?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 voor de koeien uh, wat meer uh, welzijn uh, te realiseren. Wat meer ruimte. Dan, meer ruimte. Veel uh, daglicht. En uh, we hebben geïnvesteerd in uh, hele luxe koematrassen. Ze zijn heel zacht. Even ja. kijken hoor. Nee? Gelmat, ja daar zit je L in. Die koeien uh, kunnen wel 800 kilo uh, wegen. En dan zakken ze er mooi in uh, eind en weg. En dan liggen ze heel erg comfortabel. Het NOS Radio 1-journal. Shake up the happiness! Wake up!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 Wake up, it's Christmastime. En wie zeiden dat er geen moderne kerstliedjes werden gemaakt? Dit was Train. Komt-ie maar. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Lideke Morsinkoff is hier. Geklieder met nieuwjaarsrolletjes, dat is binnenkort verleden tijd, meldt RTV Noord. In het noorden is het een traditie om het oude en nieuw koekjes... in de vorm van een rolletje met daarin slagroom te eten. De banketballenbakker die de rolletjes bakt... die maakt nu een speciale spuitmond voor slagroombussen. Gemaakt door 3D-printers. We zijn net zo lang aan het experimenteren geweest met prototypes... dat we de juiste halen. Maar die spuitmonden die zijn niet klaar voor 31 december. Dus dit jaar wordt het nog even kliederen. British Airways heeft nog geen verklaring gegeven over hoe het nou kan dat gisteravond een van hun vliegtuigen tegen een gebouw op het vliegveld in Johannesburg is gebotst. Op Twitter is de passagier boos over het feit dat de mensen in de business class vooraan kregen bij de evacuatie van het toestel. En ziekenhuizen zien een flinke toename van mensen met slaapapneus, schrijft het. RTV Drenthe. Slaapapneu is een vorm van snurken waarbij de ademhaling s'nachts stopt. Het Schepenziekenhuis in Emmen denkt dat het aantal patiënten is gestegen... omdat slaapapneu beter herkend wordt door huisartsen. Sinterklaas had problemen met het weer in Nederland... en in de Verenigde Staten gaat de kerstman het nog lastig krijgen... om op tijd zijn cadeautjes te bezorgen. Op de website van CNN staat dat er zwaar weer wordt verwacht. Door een bizarre mix van tornado's, overstromingen en hagelbuien... zal het lastig worden voor 94 miljoen Amerikanen... om hun familie met kerst te bezoeken. In China heeft een kind zijn twee vriendjes aan een boom vastgebonden... en vervolgens in brand gestoken. En de schuldige is volgens de rechter een Chinese tekenfilmserie... waarvan de kinderen een scène naspeelden. Dat meldt Al Jazeera. De serie gaat over een wolf die een geit achtervolgt. In een andere aflevering wordt de geit in kokend water gestopt... en geëlektrocuteerd. Jongetjes hebben het voorval overleefd... maar hebben wel ernstige brandwonden. De jeugd in Almere die krijgt een beloning als de schade tijdens oud en nieuw beperkt blijft. Burgemeester Annemarie Joritsma start samen met de jeugd een actie. Dat zegt ze tegen Omroep Flevoland. Wat we nou bedacht hebben, is met hun samen overigens... de jongeren hebben daar vrolijk in meegedacht... Um, om te zeggen van vorig jaar hadden wij 100.000 euro schade. Dat is heel veel, veel te veel. Um, en als het dit jaar minder is dan 75.000 euro... mede dankzij hun actie die ze de komende tijd gaan voeren... Uh, dan krijgen zij daar de helft van. En ik weet dat ze graag hun skatebaan willen inrichten. Dus volgens mij kunnen ze daar iets mee. De burgemeester van Almere bij Omroep Flevoland, Annemarie Jortsma, was dat. Straks nog veel meer nieuws. Dankjewel, Lideke.